En onze derde... Ja, hoe, hoe, hoe wil je het eigenlijk noemen? Onze derde ja, ronde. ons derde deel... Uh, ga, zijn we... Zijn we zijn we begonnen? Ik vind het op zich snel gaan. Wie zegt, nou... Ik vind het niet snel gaan. Niemand? Nee. Oh, het val, valt mee, toch? Ja. Ik, ik, vind het, uh, ik vind het nog steeds helemaal top. Ik vind het nog hartstikke leuk. En uh, nou, om het nog leuker te maken... Mag jij altijd... Die altijd de leukste dingen tagt... Mag jij oh, nog even wat... Uit mijn gezellig. favoriete boxje graaien waar dus een leuke opdracht in zit hoor. Ja, pakken we even in. Zo, ik ik wil maar even voorlezen voor de veranderingen. Ik wil wel eens even kijken. Uh, oh, dit is leuk. Water is gezond. Ik daag om één kan water leeg binnen 30 seconden. Wanneer het niet lukt, moet je het opnieuw proberen. Net zo lang totdat het lukt. En ik tel even snel als jou. En deze keer mag er niks uit je mond lekken, want ik weet jou nog wel zeggen van, ja, het lekt gewoon uit je mond. Dus uh, nee, nee, nee, gewoon doen. En dat is geen excuus. Dit heb ik nog wel voor je klaarstaan. En denk nou van hem, we, we zijn er mee bezig, ga ik er zo allemaal uitleggen. Is dit David Flow Flowrider, Nicky Minaj. En When M girl's het. You wanna ball, it's pissin', I swear you're good, I won't tell nobody You gotta be a BFF. I wanna see that girl, it's all women invited Hail dudes and nails, that Louis Chanel all up in the party Presidents in my wallet, no rules about it Blow the whistle for the hotties, I got it Shorty, it's never too much, Keep me doing too much Tending to one of me, I can handle that love Bottles in my reach, we can all get buzzed Holla, cause I'm treated, whatever, there's no rush Boys in head Where do I begin? I see this one I'm about to go in. Then he said Two years ago, I renewed my license. Anyway, why'd I start my verse like that? You guys gonna do You guys are gonna ball that. No, no, I don't endorse that. Pause that. abort that. Just the other the I go to London, saw that kids in the street, paparazzi, all that. Hey, hey, what can I say? Day, day, day, day, day. Coming through the club, all the girls in the back of me. This ain't football. Why the fuck they tryna talk to me? Really? I peed to it at the bar, like really. Looking like he a good time, like really. Said he got a friend from my. weer zijn an helemaal en uh, ja het is uh, stefan heeft getrokken dat hij binnen een uh, binnen 30 seconden wat ben je allemaal, helemaal een workout uh, binnen 30 seconden moet jij een, een, een, een kan water naar binnen gieten wat wat zit je ho ho ho rustig rustig ik ben al helemaal niet begonnen ik tel wel want aangezien jij de vorige keer zo uh, nou verschrikkelijk snel kon tellen kan ik uh, ga ik bewijzen dat ik dat ook kan dus uh, mick uh, jij uh, gaat zich. ik ga weer, weer uh, de luisteraar op het houden. de ja, het weer verzorgen en ik uh, ga als zo snel mogelijk proberen te tellen. Ik zou zeggen, eh... Uh... Dus nou jongens, hier gaat het weer beginnen. Tel maar af, tel maar af, tel maar af. Drie. Twee. 1 Start! En hij begint met drinken. En dan gaat veel in. Ademhalen. Moet ook gebeuren natuurlijk. David, wat is de tijd? 24, 25, 26, 27, 28. En hij heeft binnen 9, 20, 28 40, seconden. Mond open. aan, oh, nou, nee, ja, je moet het wel doorsteken. Het was echt oh. precies 30 seconden. Hij is net gered. Net gered. Nou. Nou je, dat is goed nou, hoor. Ah, kom op jongens, we hebben een applausje. Okay, nee, goed, goed, goed gedaan, hè. Uh, ja, dat ik, was wel heel goed. Je moest al naar de wc. Nou ja, veel sterker jongen. Ik denk dat er heel wat uitkomt. Uh, maar goed gedaan, goed gedaan man. Heb je wel goed. En hierna is Mick weer aan de beurt en hopelijk doe jij ook weer zo wat leuks. Ja, hè? dat hoop ik wel. I can't see Taking her to the cinema to see so oh, she let me sleep with her I figured her figure's a <laughs> short show winner Plus I got a lead from the back, I'm a skipper yeah, huh? hit my heart, skip, skip, skip, <laughs> skip, <laughs> <and> skip, <laughs> skip <a> beat <laughs> Yeah! So was best ding I ever had en uh, nou ja die deze is 24 uur niet tijd en 24 uur niet niet slapen maar het, het begint nu als een tot de merk ik, want uh, ik heb een hele ingezakte uh, een, een hele ingezakte producer, uh, Mick je kijkt echt uh, je kijkt alsof je 10 jaar al niet hebt geslapen ja zo voelt het wel ja het is echt verschrikkelijk wel gaat het ja, gaat hoor. Denk je dat je het wel redt deze avond? Of uh, begint het al een beetje? Yes? Nou, dat was niet eten, dat ik nu wel. Maar waarschijnlijk lig ik uh, om vier uur te slapen. Je denkt dat je om vier uur uh, moet pitten? Dat je gewoon niet meer kan? Ja, ja waarschijnlijk. Uh, ik ga het sowieso proberen, maar... Uh, yeah. ja, ja, nou ja, met die instelling kom je in ieder geval ergens. En hoe zit het met onze andere sidekick? Uh, ja, sidekick, uh, de, we de weinigzegger. Hoe zit het? Uh, nou ja, het gaat wel lekker. Het gaat wel lekker, ben je moe? Nee, niet echt. Ik uh, hou mezelf bezig. En dus. heb je honger? Uh, honger wel. Ja, kijk, weet je wat het probleem is? Op mijn kamer heb ik van die, uh, van die snoepjes liggen. En ik, als ik... Nee, maar ik ben bang dat als ik ze wegleg, dat ik... Dat het, dat het gelijk verkeerd gaat. Maar ja, ik vind ook weer... Ja, als ik ze dat liggen, dan blijft het ook zo'n... Uh, Zullen we straks met de drieën hem even wegdagen? en hem eigenlijk als een soort van teken wegleggen? Dat is toch wel een mooi symbool, toch? Ik, ja, kunnen Ja, kunnen we hem hier wegleggen in de buik, wordt hier gezegd. Nee, dat, dat wordt hem niet. Dat is uh, inderdaad jammer. Over, uh, vier, over uh, 17 uur ben je de eerste, jongen. Uh, goed... Uh ja we hebben nou over? ja de, de pol de pol we hebben weer een pol te uh, klaar staan jongen, is dat goed of is dat niet goed wat zeg jij ervan uh, ik zeg ja uh, het is goed en niet goed als een we... nee maar het, is goed, het is goed. goed het is goed het is goed zolang ze maar geen overlast veroorzaken dus uh, je vindt het goed zolang ze maar geen overlast veroorzaken nou uh, Mick? Ik ook goed zolang ze maar geen intimiderend ge uh, gedrag vertonen uh, de boel een beetje niks achterlaten en uh, dus ga je gaan een beetje gedragen, Nou dan vind ik het, heb ik er helemaal geen probleem mee. Ja, nou ja, ik zou het ook wel goed vinden, maar uh, mijn idee ervan is, uh, ik heb nog eigenlijk nog nooit een hangjongen gezien die alles netjes opraapte en uh, niet, uh, niet een beetje intimiderend daar stond. Ah, en, nee, dat is waar. Dat, uh, en, uh, dus ik vind het allemaal een beetje, het is allemaal een beetje als-als, maar dat zou hetzelfde zijn als je zegt van... Ja, ja, nee, ik vind uh, oorlog eigenlijk wel heel goed als er maar niet wordt gevochten. Ik bedoel ja. dat, dat die vergelijking wordt er nu gemaakt. Dus ik heb nu zoiets van, nee, ik uh, over het algemeen ik uh, het, uh, sowieso hangjongen. Ik vind uh, hangjongen vind ik sowieso al een, een naam van, nou, je gaat dus hangen, je gaat niks doen. En je voert ook helemaal niks uit. Ik vind een uh, benaming als je gewoon met z'n allen gewoon wat gezellig gaat doen. En als je gewoon met z'n allen zit in plaats van uh, een beetje een uh, rotzeur ervan te maken. Nee, maar kijk, als je, je ziet bijvoorbeeld ook wel eens gewoon een paar kinderen. Die zitten dan gewoon echt op een bankje wat te eten. Die gooien alles in de prullenbak en die lopen weer verder. Maar dat, ja, maar dat zijn ook ik hangjongeren. Ja, nou ja, ik, ik vind dat zelf geen hangjongeren. Ik vind dat hangjongeren zijn eigenlijk per definitie niet goed. Ik vind het echt zo'n naam van, nou, gewoon niet goed. Nou ja, oké, okay, dat kan. We nee, hebben weer iets waar we het niet mee eens zijn. Straks maar misschien nog iets waar we het wel met elkaar eens zijn. Dat is ook, ook leuk. Ja, precies. En, uh, nou ja, sorry zeggen. Dat is ook, ook lastig onderwerp. Maar Timmerland deed het toch. En dan in nummer. Dus Timmerland. En apologize. I'm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 En ook een enorm gezellige videoclip zit erbij, Chris Buinhoorn, En je dit... Yeah, yeah, yeah, yeah! Oftewel dikke yeah! Ja... Oh, en dan even nog zo'n een scoortje erbij. Want het is al wat later, het is uh, Het is bijna half tien. En uh, dat betekent dat de volgende patiënt uh, zijn uh, Zijn uh, Kaartje mag tekken. En eh... Uh, dat, dat is onze mik. Hij tacked, hij tacked. Je moet ook even uh, je microfoon erbij pakken. En Mick, wat zie ik op te gaaien? Pakken ja, gewoon. Pak hem gewoon. Ik probeer het weer makkelijk vanaf te komen, jongen. En wat staat erop? Lees het eens even voor. Laat je twee keer met een blote rug slaan. wacht, we op... wacht even. Pak even je microfoon erbij. Hè? Laat je twee keer met een blote rug slaan met een opgerolde handdoek. <laughs> nou, dat is, dat is een leuke zeg. Nou, ik uh, ik ga die handdoek uh, straks even voor je pakken. Dan mag jij, uh, nou ja, niet jouw shirt, maar die van uh, Stefan, want jij ja, hebben ook al shirts moeten wisselen. En dan, uh, ja, één keer door Stefan, één keer door mij. En uh, hoe verwend het ook is, wij moeten ons gewoon zo, ja, we moeten het zo hard mogelijk proberen te doen. Want uh, ja, dat, dat is een spel. Dus ja, uh, sterkte, uh, Mick. Ik ga die handdoek nou, even voor je pakken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 fucking perfect. En ja, uh, yeah, het is het uh, is. Uh, yeah, Doe je shirt uh, maar even uit en ga even uh, aan deze kant dan met uh, ga... met je blote rug, want uh, ja, he, hij heeft ook wat getrokken en hij moet twee keer kaart worden geslagen met een opgerolde handdoek. Uh. Ik, uh, blijf liever even zitten. Ik anders... Nee nee nee, je mag niet blijven zitten. Je moet even... Oh, dat staat er niet. Nee, je moet even gaan staan. Mick. Anders anders kunnen wij het niet niks uitvoeren. Zo, Ik ben er heel slecht Ik heb het net moeten leren. Dus je moet even wat verder weg hoor. Ik heb het net moeten leren. Dus van deze meester, Dus met mij heb je nog een, een gelukje. Maar straks, uh, uh, jij moet de slag doen. Uh. Maar met uh, degene die je naast me staat, heb je een groter probleem. Oké. Okay. Je moet even wat meer voor. Ja. Dus ik wat ik wat doe meer. het gewoon met twee. nou ga er lekker verstaan het, het, uh, uh, ik, ik weet het niet ik denk het zelf van niet maar ja we moeten het ermee doen ja ja ja ja ja ja ja ja zo vind je het wel groot genoeg, hè? Ja, het is wel groot genoeg. Ja, het, is wel groot genoeg. Ja, het is bij vijf hier nog een groepje. Dat was mis, sorry, ik doe het even meer. <güls> nou, okay. uh, David sloeg mis. Oh, het valt wel wat naar beneden. Het ligt op uw mic, niet bewegen op de ligt op uw David nee, slaat nee, weer alles. Oh, uh, nou, ja, David al sloeg... Uh, uh, ja, ik sloeg uh, ja. echt, okay. ik sloeg echt heel... Heel slecht, maar... Uh... Maar nu de, de man die het, uh, die het echt kan. En uh, waar hij waar, waar zich echt voor moet zwichten. Zo. Wat, wat doe je nou? Oh. O oefenen, hij staat oefenen, hij staat oefenen. De meester is aan het oefenen. Goed. Even de je knieën even wat lager. Even wat lager. Het moet op, het moet op je rug, dus even wat lager, mik. Zo, ja, ja. Uh, uh, moet, ik moet echt zo naar. Nou... Zo'n harde spank hebben. Hey, Mick, hé, hey, wat doe je nou? Hey, oh oh. Nou dat heeft er even zo wel. Alles, alles valt hij naar beneden door die, uh, door die slagen hier. Zit benieuwd er nog in? Echt alles valt naar beneden behalve mixer rug hier. Uh, het is echt heel verschrikkelijk. Goed, uh, we gaan nog één keer Nou, nah, wa dat was niks. Nee, dat was nee, nee, nee. Ja, oh, onder, ah, Ik denk nou nou gaat hij het doen. Nou, dat is... Uh, ja, ja, jammer, Stefan. Waarom, jongen? Ja, ik... <laughs> ik, ha ik had echt verwacht... Nu komt het, jongen. Goed, nou ja. Beter iets dan iets. Volgende opdracht komt zo. Van Katie Perry. Waking up in Vegas hoorde je En uh, nou ja, ik vind het niet ik, ik, ik, ik vind het een goed nummer op zich. Want uh, ik wacht nu op uh, mensen die zeggen ja of nee. Of ja of eens. Of.. Wat hier gezegd? Nou, ik ben het er wel mee. Ik vind het uh, zelf inderdaad wel een heel goed nummer. Nou, je Mick dat jij mij steunt in deze ja. uh, in deze zware tijden. Um, hadden we al hadden een pol? Nee hè, we hadden nog geen bol. Oké, okay, dan ga ik uh, dan ga ik verder met de uh, met do's en don'ts en uh, die ga ik ook weer met jou bespreken. Doe ze nooit bij vrienden. Doe ze wees altijd eerlijk. Ben je ook altijd eerlijk? Ja, ik wel. No nooit... Wat, wat zit er nou in je eten Nog nou, no Echt is... nooit gelogen? Nee. Uh, niet tegen mijn vrienden. Nee. Steun elkaar in moeilijke tijden. Als je niet mag eten of slapen. Ja. Nou, we steunen elkaar toch wel, hè? Ja, inderdaad. Met uh, handdoeken en... Uh... Sluit ze niet buiten. Ja. Nee, zou ik ook niet doen. Nee, uh, ik, uh... Doe je best om mijn vriend te blijven. Hoe, hoe bedoel je je best? Nou, tot je. Niet, uh, tot je niet bij je eigen denkt dat het zomaar, uh, tot het allemaal zomaar gaat, zeg maar. Zodat dat je wel een uh, beetje dus wat een moet inspans. doen voor je vriendschap. Ja. Ja. Dat, je, dat je het waarde geeft. Toons, ja, uh, ja. wees niet jaloers op je vrienden. Ja, wel jaloers gemaakt. Nee, geweest. ik ben niet echt jaloers op mijn Over ze roddelen wel sprongelijk gedaan. Nee. Ze verraden verlinken ooit gedaan. Nee, ik niet. Een uh, vriendje of vriendinnetje afgepakt? ja, het, het, het, Nee, dat zit er bij mij niet in, dus... Uh... Eh, hoezo zit er bij <laughs> mij niet in? Uh, ik, oh, nu, nu begint die idee... Oh, ben, je, ben je niet zo zelfvertrouwen? Nee. Het, het nee. <laughs> Komt goed, komt goed. Voor el, elk potje past een dekseltje, zeg je dan, hè? Ja, nou, dat is heel mooi. Nou, Heb je wel enig idee wat dat betekent? Of, uh... Uh, ja, ongeveer wel. Wat, wat is in jouw uh, interpretatie betekent het? Uh, ja. bij iedereen past wel iemand. Is dus... nice. nou dat dat is toch zijn toch geruststellende woorden die ja, het uh, uitkwam. Goed, uh, straks nog uh, de Gear Guide, uh, de jobishit, uh, ja wat niet eigenlijk nog veel meer en veel meer. En uh, ja over een kwartiertje mag ik ook weer. Ja, ik ben toch aan de beurt. Ja. Ja, dan moet ik weer een, uh, een dingetje gaan tacken en dat uh, betekent dat ik ook weer zo'n uh, gezellige opdrachten. Uh, Mag ondergaan. Soms in life, you feel the fire is over. And it seems as so though the rise is on the wall. Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise fall. Sometimes in life, you feel the fire so As though the ride is on the wall, yeah Superstar, you finally made it But once you your picture becomes tainted It's what they call the rise and fall I always said that I was gonna make it Now it's playing for everyone to see But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties I know that everything is gonna change Even the friends I knew before me go But this dream is the life I've been searching for Started believing that I was the greatest My life was never gonna be the same Cause with the money came a different status That's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own Blinded by all the pretty girls I see I'm beginning Use my hit Sometimes in life you feel the fight is over, over And it seems as though the ride is on the wall yeah. It's when start, you finally made it But once your picture becomes tainted It's what they call the rise and fall I never used to be a troublemaker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 Been caught in compromising situations I should have learned From all those times I didn't walk away When I knew that it was best to go Is it too late to show you the shape of my Sometimes heart? Sometimes in life you feel the fight is over, mm -hmm. over And yeah. it seems as though the ride is the on the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 So here I stand, and then again, I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? Shootin stars. I can really use a wish right, right, right now. Wish right now. now. now. Wish right, right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? Shootin stars. I can really use a wish right, right now. Right wish right now. right now. Wish right now. Right now. De airplanes en uh, ik, ga, ik ga wat vragen aan mijn, uh, mijn teamgeloten. Uh, Stefan, als jij op een willekeurige plek mocht wakker worden, waar zou dat dan zijn? Uh, wat versluit je dan? In een ander land. Hey, in een ander land, ja. Als je nou ergens wakker mocht worden, waar zou dat dan zijn? Waar zou dat dan zijn? Uh... Ja, waar zou dat dan zijn? Ja. Nou, dan zijn natuurlijk uh, in Italië. In Italië? En waar in Italië? Ja, ik hou... Uh, ik denk... Nou, niet in Rome. Ik denk... Uh, ja, gewoon ergens in een klein dorpje. Gewoon lekker gezellig. En waarom Italië? Ja, ik, ik hou gewoon van... Van, van, van, van, van, van het Italiaans eten daar, oh. alles wat ze daar, alles wat ze daar maken. Dus je vindt alleen, ja, je doet alleen maar voor de, nou oké, okay. ja, nee, technisch gezien hoor. Uh, lekker, we hebben het over eten, echt ons uh, beste onderwerp op dit moment, uh, aangezien we 24 uur, Dank uur niet mogen eten. Stefan. We mogen 24 uur niet eten en niet slapen, dat is het idee, en we hopen het vol te houden, maar het is, uh, het, uh, vallen, sommige mensen vallen al in slaap, en sommige mensen hebben al echt buiken die, eh, uh, om aandacht ongeveer. Uh, Mik, ja, uh, ja. Ja, ben je nog wakker, jongen? Ja, nog wel. Waar zou jij wakker worden? Willen uh, Wakker worden, nou, Willen wakker op worden. Op het moment in gewoon lekker in bed. Nee, ja, ja, wel leiden. in een ander land. Oh, in een ander land. Uh, ik denk uh, de papernots van Beek van Sinterklaas. Ja, dat is nog wel, wel goed ook. Nee, maar ik denk Hier. Uh, yeah. ja, yeah. in Turkije. Waarom Turkije? Ik zeg het, is... het land zelf hoor, maar ik, denk, ik zou dat nou niet als mijn favoriete vakantieland nou, doen. Het is nou lekker warm. Nou, dan kan je net zo goed in de sauna wakker worden. Ja, maar ik moest per se een land kiezen voor jou. Ja, nee, dan, dan kan je gewoon, ik gewoon... Van, uh, Turkije gewoon, dan kan je lekker in de zon uh, liggen. Ik vind het eten daar vind ik best wel lekker. Het, het is allemaal weer om eten hier, hè? Ja, zeker. Ja, nou, op dit moment denk ik daar alleen al maar aan. Ik weet, het, uh, ik weet dat dat niet helemaal de bedoeling is, maar... Uh, ja, ja, helaas, dus helaas. heb ik daar toch trek in. Ja, maar, uh, ik, ik, ik deel ja. die mening. Ja, nou, dat is een lekker broodje met ei en... Uh, en oh, broodje knakworst kan er ook wel in. Het broodje knakworst, alles kan in eigenlijk ja, op dit moment. Ja, behalve spruikjes. Want dat is... Nou, spuitjes. Als, als mij nu spuitjes werden aangeboden, zou ik zelf voor die spuitjes gaan op dit nee, moment. Nee, ik niet. Want zo, zo erg is het. Of, of vind ik nee witlof dat uh, nee dat dan maar dood maar witlof niet hoor. Nee. Er, of, ro of rode kool. Rode kool. Ik ja, wou het net je zeggen. Precies zelf. Nee, ja dat is ook zo rand. Dat gaan we ook. Nee dat dat dat ga je kan ja, ook te ja, ver gaan. Dat, uh, ja. Dat dat doen we niet. Mooi. Dit is Ali en Clark met toch wel best wel een zomersnummer waar je denkt van. Nee oké. Okay. Roll down and blue, and you don't understand her, no, you got to see her through, and try to be tender, hold her hand. Your time. Take your time and you will find what you want is just a little worth Samen met Calvin Harris en jorden hoorde We Found Love. En omdat uh, onze collega Stefan Vergdol uh, weg moet. Uh, mag hij nog één ding trekken? Dus kom maar even naartoe. Je mag nog even één opdracht uitvoeren. Voor de mensen die net intunen. Uh, we eten 24 uur niet. We slapen 24 uur niet. Maar we maken ondertussen wel een radio. Dus uh, ja, pak maar. Niet nie kijken. Ik lees hem wel voor hè. Dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. Dat vind ik zo leuk. Water is gezond. Tik daarom. Eén kan water leeg binnen 30 seconden. Nou, oké. Okay. Ja, nou ja, als die, als het maar geen, als het een vraag is, dan moet je nog een keer tekenen, want uh, nu, nu, ben je geen vraag meer waard uh. Okay, uh, Ja, ja, mag ik, mag ik wel, lezen? Nee, ja, nee, vast, nee, vast. Laat een teamgenoot een snoort tekenen met een marker. Nee. Vast. Ja, ja dat is, en dat is. Met een, met een dat, dat, na, ja, nee, je moet, je moet. Nee. Nee. Ja, wel, nee, opdracht. De... Opdacht is opdacht, we gaan straks even mijn Marco pakken. En uh, we gaan het even snel doen, want uh, hij moet zo weg. Dus uh, <laughs> Dus dat komt zo, naidig Iglesias. En User en Lil Wayne. En dit is Dirty Danza. Like she don't had getrokken niet uit te voeren hij durfde geen snor op zich te laten tekenen ik vind het wel heel erg ik vind het wel nee ik vind het ik vind het heel erg ik vind het uh... ik vind het een beetje echt. maar goed maakt niet uit uh... ja als hij het echt niet wil het is jammer maar goed wij kunnen er niks aan doen ik en Mick zou dat nooit doen want wij zijn daar veel sportiever in ik. nou uh, uh, ja goed ja. Wij... Ja. wij hebben <laughs> wij hebben een uh, hele leuke andere opdracht voor hem bedacht omdat hij dat niet wou doen wij, ik maak een plasje water op de grond en hij moet dat helemaal oplikken tot er geen dubbel meer te zien is. Uh, Mick, jij doet het blijven verslag weer, want uh, ik Ja, moet het leuk. Even doen. Ja, nee, leuk. Ik heb er nu al zin in. Drie. Drie. Nou, en uh, ik zou zeggen, je mag beginnen. Zo, nou, ja, uh, wat is dit een mooi beeld hè, jongen? Kijk, kijk hem. Hij vindt hem. het zo lekker. Kijk hem gaan, man. Kijk hem gaan. lijkt net een hond. Ja, deel, baf, baf. Nou, kom op, dit is er nog niet op? Likken, oplikken van de grond. Nou, ja, wat hebben we, er is hier, nou ja, wanneer is hier eigenlijk stofzaag Volgens mij is het, uh, het mij een paar, een paar, paar, nou, minstens een paar weken, denk ik. Of misschien wel een paar maanden. Gaan ja, maakt niet uit. Je nou, het is volgens mij is niet jij zo. Jij hebt er toch ook nog met je zweetvoeten uh, overheen gelopen? Ja, heel oh, veel, heel veel. Hem. Maar alsnog, hij vindt niet erg, hij likt als een gek allemaal om een snor te voorkomen. Ja, dat vinden wij niet helemaal. Nou ja, ja, ik bedoel We uh... hebben altijd hele leuke vervangende opdrachten. Ja, zeker. We zijn de lulligste niet. Ik bedoel als je het niet wil doen, hebben we veel leuke vervangende opdrachten. Ach, hij heeft Hij vindt liefde. het niet lekker. Nou, ik ik, nou, ik, ik snap, snap het dit. niet. Ik snap nee, het wij snappen het allemaal al niet, maar nou, hij vindt het blijven. Goed, nou, ik ga wel even verder met de showbyshit, uh, hou jij ondertussen even in de gaten of er geen druppel meer is en niet dat hij smokkelt met zijn met, uh, met vest ofzo, dat er opeens een uh, grote vlek op zit. Showbyshit, hey, let hem op! Uh, op uh, uh, showbyshit, het lijkt op dat Demi Lovato weer terug is bij haar oude vlam, Willemel Alvado de hij twee... zit bijna te janken hier hoor oh jongens, de twee werden... is dit ah. leuk of niet? de twee werden afgelopen dinsdag uh, hevig uh, zoenend uh, in Los Angeles gespot nou ik moet zeggen ze ziet er niet lelijk uit, we hebben ze hier hangen daar, daar Demi de... De Lovato? de eerste is Demi Lovato ik, uh, nee, ja. ik, ik begrijp het wel hoor en Yenna ja, werd opgenomen in, een, uh, in het ziekenhuis na een hevige griep ja, want er is iets met haar, hè? ze is ziek, hè? ja ja, ze... Is... Want ze hebben ook al een aantal concerten uh, gecanceld. Ja, ja weet je wat het is? Uh, nee, dat, dat weet ik niet. Nee, ik ja. ben er zo benieuwd Zij daarom. Ze maar zeggen, een nieuw album en daar blijft en blijft ze maar aan werken. Maar ze houdt geen rust. En ondertussen deed ze ah. hartstikke veel op, maar ze drinkt nog wel steeds heel veel. Ze gaat nog naar andere feesten toe, weet je wel, van die private feesten. En daar, en daar, en daar, en daar zuipt ze ook echt, nou ja, niet normaal veel. En dat op een, een gegeven ge moment... op een gegeven wacht. moment hey, eist je, op een gegeven moment is dat natuurlijk een uh, een tool. Nou, hij heeft toch bijna op, hoor jongens. Bijna, oké, okay, mooi, maar mooi. Uh, ja, hij stikt alleen, dat is wat minder. Maar uh, ja, wat is dus, nou minder dan minder aan? Oh. Dus uh, ja, ja maar. Uh, hij vindt het echt heerlijk jongens. Ja, in zijn woorden is het... Oh, dit is echt heel smerig, maar wij betalen dat met... Hij vindt het heerlijk. Maar goed, ja het gaat dus niet zo goed met Diana. Ze moet echt meer rust nemen. En de dokter zegt ook... Doe naar rust te gaan. Maar ja ze, ze, ze, ja, ze blijft zelf maar doorgaan. En uh, nou, op een gegeven moment... Uh, ik hoop niet dat het slecht afloopt met haar. Nee, uh, zeker niet. En uh, Rapper Nas uh, uh, staat op een nieuwe album van Amy Winehouse. Ja, die is natuurlijk laatst overleden. Ja, en, dat is ook um, sneeuw, ja, oh, hè? Ja, ik vind het ook... Stefan, uh, stil is. Ja, in midden worden we onderbroken. Ja, het voeren. Ik, ik vind het inderdaad ook... Uh, ik vind het wel zielig. Ze kon op zich goede muziek maken. Ja, zeker. Als ik Amy Winehouse zeg, wat zeg jij dan? Nou, dat zeg ik goed. Want ik, ik vind haar goed. Nou, kijk. Nee, als ik nou vraag om mijn nummer... Ja, yeah. nee, dan kan ik dan niet 1, 2, 3 opnoemen, ik, bedoel, ik moet het horen, dan weet ik, ja dat is Amy Winehouse Dus oké, okay, dus als ik nou bijvoorbeeld Want zeg... ik ben niet echt een fan van Nee, haar. nee, kijk, ik zal eens even een, een nummer erin zetten, moet jij zeggen of het Amy Winehouse is of niet? Je moet even, je koptelefoon op doen, waarom doe je dit, koptelefoon niet op? Ja, is dit Amy Winehouse of niet? Ja Heel goed, volgende Is dit uh, Amy Winehouse of niet? Ik, uh, ik hoor niks. Hoezo je hoort niks? Je hoort wel, je hoort muziek. Oh. Jawel, volgens mij wel, ja. Ja, dit is ook Amy Winehouse. Ja, ja. Uh, en ze heeft nog uh, nummers als... Uh, oh. Oh. I I no nee, deze en, komen wat minder bekend uh, ba uh, uh, Back to Black. We only Wij ook niet. Nou, die moet je toch kennen. Love is a losing game. Dan? Die wel. Ja, in ieder geval heel taag is dat ze zo yes, overleden. Ze hadden nog veel uh, goede nummers kunnen maken. Alleen ja, Dux en uh, alcohol uh, in combinatie eist op een gegeven moment natuurlijk wel ze tol hè. Je kan er niks aan doen. Ja. Goed. Ja, uh, Stefan, ik zie hier toch nog water liggen jongen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh ho, zie ik nog water? Ho, oh, wat is dit nou? Ik, weet, ik kwel helemaal niet. Ja, heeft hij nou hij nou gewoon niet op en loopt hij gewoon weg? Het is echt niet te geloven. Nou, het, uh, ik ga het nog even controleren. En als het niet op is, uh, ligt hij nog daarnaast de lekjes op. Uh, dankjewel, Stefan. Jij bent er morgenochtend vroeg weer bij. Uh, nou, ik heb er enorm veel zin in. Ik kan niet wachten tot je er morgenochtend vroeg weer bent. Maar vroeg, vroeg, hè. Morgenochtend vroeg, vroeg. Ja, toch? Vroeg, vroeg. Je hoeft me niet zo gek aan te kijken. Vroeg, vroeg, vroeg, vroeg hè. Vroeg goed. Dat is een beetje aan morgenochtend vroeg, vroeg, vroeg, vroeg weer. En dan wil ik je bedanken voor uh, de tijd dat je toch nog even bij ons was. En dat je jouw uh, dingen hebt kunnen delen. Ja? Ik geef je één tip. Ik geef je één tip, houd gewoon. Nee, wacht even. Ja, ik ga nog even het controleren. Is dus ik kan hem beautiful. En. Uh, ja, dat, dat is het eigenlijk. Ik ga het even controleren hoor. Ja,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 talking baby De Black Eyed Peas. That hey, ik denk dat de titel wel vrij duidelijk is. Shut up. Ja, gezellig, gezellig, hè. Om dus weer even in te houden. Uh, ja, shut up. Uh... Oh, uh... Zo ja, ja, ja <laughs> omdat ja. je wil wíllend was wist je dat olifanten elkaar vanaf vijf kilometer afstand kunnen ruiken nou, dat zouden wij hier uh, dat is nu niet fijn hier in de studio als wij elkaar ik zou in uh, de studio ik heb al zo met... goed konden ruiken met 1 meter heb ik al moeite in deze studio uh, Joh, wat een lucht hangt hier <laughs> wist je dat u ad de kortste volledige uh, Nederlandse zin is wist je dat wist je dat ja wist, dat? Ja, dat wist ik uh, wist je dat de hoorn van een neushoorn uit haar bestaat dus uh, er wordt heel veel jacht gedaan of zo een hoorn en eigenlijk is het haar het is eigenlijk gewoon haar ik ja, eigenlijk het net het zo goed zijn haar of ja. nou dan, dan kunnen, kunnen we ook net zelf net onze handel beginnen net, zo, net zoals een schapen ongeveer en uh, wist je dat een vrouw sneller slaat dan een man hart? ja dat komt okay. vooral door de mannen uh, dat komt vooral als de vrouwen de mannen zien het en de volgende mag jij doen, de langste plaatsnaam ter wereld is. Oh wacht ja, even hoor. Dan moet ik die weer even doen. Jij mag pakken. hem zeggen, de, wat de langste plaatsnaam ter wereld is. Ik heb gezegd ja. ik ga hem niet doen. Nee, want ik, uh, dat, is dat, dat is gewoon niet goed. Nee, ik ik zwicht om die te doen. Ja, ik, ik ga het goed proberen te doen. Dus dan doe jij het maar hè. Zo jongen. Kijk, de langste plaatsnaam ter wereld. Is is is Oké, okay, wacht even voor even, even inzoomen want dat is gewoon echt niet goed. Ik ga gewoon even een helemaal doen. de bloem, ter is Ik mahana korna morna ratena kosin mahinta ria utaya Oké, okay, dat was dus de eerste regel. Ilok pop no iburir um. Omudomrayanives Mahasa. De tweede regel Darnamor Bimarna Fatar Katia Visanu Kamprazit. En dat zijn we elkaar 163 letters. Dat zou je maar telk moeten. Ja ik woon in. Puntje, Ja, puntje, puntje, puntje, zeggen we dan maar. Want het is echt. Uh... Jongen! Dit is Anouk. En uh, ja bijen, killer bee. Ze zijn ook eigenlijk wel killers hè? Het zijn heel agressieve bezig die bijen. Ja zeker. Zijn agressieve ja, agressievelingen. Ja, bah, hoe je, je hebt, kunt. Je hebt normale bijen, maar je hebt ook killer bijen. Die zijn nog agressiever. Serious? Ja. Serious? Daar moet ik even nee, het nummer serieus? voor pauzeren. Heb je echt killer bees? Ja, maar nou, niet hier in Nederland. Oh, ergens in Zuid maar ergens in Zuid-Amerika. Maar die zijn dus nog heftiger dan uh, die, die we Die zijn hadden. gewoon uit op oorlog. Ja. Ze gaan oorlog bijen. Barbie's. Goed, ook wel, je het ook noemen. Anouk dus. En Killer Bee. En ik krijg als ik als ik nu het nummer al zeg, krijg ik al een beetje van die uh, tinteling. I don't want no trouble baby. I just wanted you to see. That I can get you much better love. I'll be that bitch you'll never be. I did. en Dr. Dwayne hoorde California Love. Ja, het ging meer over liefde. Al altijd dat over liefde. We hebben het erover gehad, maar uh, ik zal het niet meer over hebben. Maar het, ja, het valt me gewoon op. Het valt me gewoon op. Nou, het is wel waar. Ja, het is ja, het zit zeker een keer van waarheid in. Dat uh, kan niemand ontkennen. Kierkegaard uh, staat weer klaar. Uh, komend jaar krijgen de iPad en Android tablet serieus concurrentie als de eerste tablet uh, met Windows 8 gaat verschijnen. Samsung werkt nu al uh, aan een uh, Windows 8 model en naar verluidt gaat ook HP en Dell zich daarmee bezighouden. De vraag is nu of Nokia tablets met Windows 8 ga, uh, iets gaat maken. Uh, i uh, iets dat niet onwaarschijnlijk lijkt. Het bedrijf bracht in het verleden alleen al eens tablets op de markt te zetten voor uh, zijn smartphone al volledig in op Windows 7. En ja, um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als uh, ik hoop toch, ja ik vind het wel jammer dat ik ben, ik ben echt een, uh, ja, een Apple Freak, kan je me wel noemen. Maar ik denk dat uh, ik uh, toch een, een Dell, uh, een Dell uh, uh, uh, uh, uh, tablet ga kopen. Want ik ben ook, ik ben ook van, uh, fan uh, van Dell. Of van HP met uh, Windows 8. Want ik vind Windows 8 echt een brut uh, systeem. Dat is gewoon binnen 5 seconden is dat helemaal opgestart. en kan je helemaal beginnen. Dus uh, ja, ik ga denk ik toch... Uh ja. Ga ik toch voor... Uh Sorry Apple. Maar dan ga ik toch... Uh, ga ik toch voor mijn... Uh voor een uh, HP'tje of een beltje Ja, beltje Sowieso geen Nokia, want uh, Ja, het is in ieder gevoel om op school te komen met uh, Oh, ik heb een Nokia En dacht ik van Samsung En Samsung, dat uh, is ook helemaal niks dat is, uh... Oh, ik heb een Samsung gekregen voor mijn verjaardag Oh, wat heb jij verkeerd gedaan? Weet je, dat uh, <laughs> Niks tegen altijd Samsung gebruikt, maar ey, wij zijn uh, Radicaal tegen Samsung uh, Ook al heeft onze uh, Ja, onze, onze geliefde Sidekick Stefan, die heeft een Samsung uh, Laptop en die loopt zo vaak vast en die heeft zoveel kuren en die heeft zoveel fouten in zich. Uh, dat dat ook maar weer bij wijze. En zelf is die ook al tegen Samsung. Maar ja, een nieuwe laptop kan hij niet betalen. Dus dat is even om de situatie aan te geven ongeveer. Daniel May, wat is dit? En change.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 Stukje te pakken uit de songtekst hij is eigenlijk we, we we zijn wat aan het zoeken om wat doms te doen uh, dus uh, wat maakt het uit uh, ik denk dat ik je wil trouwen ik, ik het, <gibberish> zou dat dan het slimste zijn om te ik zeggen? ik denk nou niet dat... Uh, oh nee. no, ja ik heb ik uh, kom ja, door, ik, uh, ik ben hier en ik heb zin om wat doms te doen uh, dus uh, we zullen we gaan trouwen ja omlaan. ik ik weet het niet zeker maar zullen we gaan touwen? ik denk dat ik je wil touwen. goed ja, speciaal, hè? Ja, iedereen nou, iedere zo zijn eigen manier, toch? Ja, uh, ik denk dat het hem niet lukt, maar uh, goed, uh, als, dat, uh, als dat zijn uh, manoeuvre is, dan uh, wens ik hem veel succes, denk ja, zeker, uh... ik. zeker. De top 5 beste rappers heb jij uh, voor ons samengesteld. Op 5 zeker. staat Chuck D. Waar is Chuck D van bekend? Uh, geen idee. Geen idee. Uh, op 4 Jay-Z. Nou, ik heb het idee wel. Tuurlijk. En uh, die doet het zeker goed, want die heeft als vriendinnetje Beyoncé. Ik mag zeggen dan mag je sowieso niet plagen en uh... Zeker niet. Nee, zeker niet. <laughs> Goed, uh, op uh, die, uh, Rakim, wie is Rakim? Dat is ook een of andere rapper. Een of andere. Ja. En Tupac hoorde je net met uh, California Love om nog even je geheugen op te vissen. Ja, Tupac die Vol is natuurlijk al bekender, hè, maar uh, Ik weet niet of jij dat weet, dan Tupac is niet uh, dood, hè? Is hij dood? Ja. Oh. Wist je dat? Gecondoleerd. Nee. Nee, wist je dat niet? Nee. Nee, nee. Nou, ik, ik heb dus gehoord hè. Dat hij dus een aantal keren uh, in zijn lichaam is geschoten. Wat moet ik zal even doen? Uh, Tupac! Dood. Tupac Shukar. Tupac Shukar, alias two, two uh, is Tupac. Uh, een Amerikaanse rapper, dichter en auteur Hij werd gezien door velen als de beste gangster-rap aller tijden hij uh, had ook een toepak als best verkoopende reparties met meer dan 45 miljoen platen en even kijken, Toepak heeft leven tot afleven uh, dood op 7 september uh, 1996 werd Tupac opnieuw beschoten nadat hij een poppartij van Mike uh, Teensen in Las Vegas was geweest na een week in het ziekenhuis waar onder, uh, uh, waar onder meer zijn long werd verwijderd overleed Tupac op 25 jaar geleefdheid tot op heden is de dader van de moordanslag niet gevonden ik maar nu wist je dan echt niet dat hij uh, dood was? Nou ik uh, Nou niet de cent nee, het kwam, het kwam niet bij me naar binnen. Oké. Okay, maar nee. hij heeft wel een heel goed nummer gemaakt met California ja, Love vind ik uh... Maar ik bedoel, kijk bijna al die, uh, al die rappers die ja, uh, al die. op heb je he. Want ik bedoel, 50 Cent die is uh... Ja, die heeft kennis opgemaakt, gemaakt, dat is een heel goed nummer, maar voor de rest is hij ook alleen beroemd geworden omdat hij 17 schoten in zijn lichaam heeft. Ja, maar kijk, het is ook, ja, het zijn allemaal gangsters. ze komen uit zo'n achterbuur, dus ja, en dat blijft natuurlijk bijna altijd in je zitten. Ja. Want het daar gewoon met je mee, dus dan zoek je die problemen natuurlijk uiteindelijk weer op. En, uh, ja, aangezien hij niet de enige patiënt daar is, wordt hij ook weer snel door iemand anders beschoten. Mm -hmm. Dus, ja, dit is vervelend. En stel je voor ik zou ooit doodgaan Dan zou ik dit nummer op mijn begrafenis. Maar we wacht, We waren nu op nummer 2. Oh! Want oh, even, die we... stond op nummer 2. Oh wacht, ik. Oh wacht, ik heb het wel weggehaald. Uh, nummer 1, de notorious Big. Ook overleden. Ook overleden? Ja, Big is, uh, Big is ook dood. Oh nou dat is, dat is nou ja, de beste rappers in zijn dood. Nou. <laughs> ja, lekker zeg. Nou, nou. Zitten we nu met die stelletje tweedehands rappers opgeschrijven zeg. En nu kunnen we het doen met Ali B? Ja, nou, uh. nu moeten we met Ali B yes, her. Goed, in ieder geval, als ik uit dood ga, wil ik uh, dit nummer op mijn begrafenis. De denk je daar goed aan? Dan, dan ja, zou ik deze het zal nog uh, willen. Het zal er Het zijn de er, er zit een tuintje Oosterhuis. Een brief aan jou. En wel emotioneel word ik hier allemaal. Uh.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 Lijkt het zo stil, maar het komt. Shit, kom je om nou, maar zien? Ik word nagedaan, de mannen en kabouts van tien. Ik heb mijn hele eigen gezet, vanuit het niets gebaat. Er zijn zoveel ik dingen die ik denk jou nog wil dat vertellen. In mijn kiel van jou. Weg bent, nu dat jij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 en ik doe nu wat ik wil. Dit is jij daar gewild dat Ik hoef mijn leven niet te leven als ze schilpad Want ik alle creatief voor jou Waar zoveel dingen die ik jou kan vertellen In mijn Alleen als ik het zwaar meen ik de business op, maar als ik om ben begonnen Kan niks meer Maar fuck iedereen en alles Ik blijf mezelf, vergeten de wereld bij de ballen Hou ik kijk, mezelf, ik liet je kijken door mijn ogen Als ik een kon, ik zou nog even met je lopen Als je gewoon op bestond, maar alles is nu veranderd En jij bent niet hier, uh -uh. daarom roep ik nu nog haaien bij het drinken van bier uh -huh. En je weet, ik heb nooit echt spijt gepast Ik was al een bad, een beetje in de kleuterklas En ik haatte dat, ik haatte jou Omdat je wist dat ik geen had En jij gewoon dezelfde probleem had maar ik heb zoveel positiefs positief van jou dus daarom ik bied ik weet In mijn excuses aan. Heelmaal van jou. Republic en je hoort de good life. En uh, acht minuutjes voor elf uh, op de klok. En uh, ja, ik, ik heb nog even een poll nodig. Maar uh, ja, die, die is echt, het is echt verdacht stil. Uh. Ja, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ja. Ja, ja, ja. Dan haha. moet hij er eens zelf verzinnen hoor. Dan moet ik even, even gelijk uit zijn eerste dat niet het eerst uit zich perst. Ja. Na, na, na, na, na, na. ja ja ja ja ik had er wel een je had er wel een ja Dat is, uh, um. maar heb je er nu een Oh Dat ja is, uh, wat vind jij nou van vechtsporten vechtsporten ja want kijk je kan het zo bekijken van nou het is het, het is leuk maar je kan het ook zo bekijken van uh, Kinderen kunnen het ook verkeerd opvatten en het uh, natuurlijk op straat gewoon ook blijven. Uh, ik beetje vind vechtsporten uh, uh, vind ik goed als zolang maar niet, uh, ik vind bijvoorbeeld in zo'n uh, arena een beetje tegen elkaar lopen weg vind ik slecht. Dus ik vind vechtsporten op, op zich, je kan wel zo, je kan wel tegen zo'n bal aanslaan. Niks mis mee, ik bedoel, hè, je raakt toch wat agressie kwijt. Maar uh, echt tegen elkaar vind ik slecht. Nou, ik vind zelf inderdaad bijna hetzelfde als wat jij zegt. Maar dan bijvoorbeeld in een in de ring, zoals bij boksen, ik bedoel, daar kies je dan zelf voor. Dus dan vind ik nee, dat, dat vind, vind ik ook dat kunnen. Je, nee, maar kijk, je moet je wel begrijpen dat ook al mensen kiezen er zelf voor, uh, omdat die mensen later hele eigen uh, hersenletsel hebben en nooit meer kunnen werken, zij ja. zijn hele leven in de uitkering. Die keer heb je die uitkering betaald. Wij. Ja, dus ik. Ja, vind nee, daar heb je daar heb je inderdaad wel gelijk in, ja ik dat het uh, verboden moet worden want ja je doet elkaar toch echt serieus pijn. dat is ook het hele doel uh, om elkaar een beetje de hoofd in te slaan en het kost ontzettend veel geld en uh, ja als je graag wil zien dat mensen elkaar in elkaar slaan dan, uh, ga je maar uh, naar een oorlogsfilm kijken ofzo ja of je gaat lekker naar uh, de Verenigde Staten ofzo of ja de Verenigde ook de ook Staten is. gewoon in zo'n de buurt ik bedoel man dan heb je altijd ja pak een bioscoop, uh, jat een bioscoopstoel uit Pathé en uh, neem uh, wat popcorn mee en je bent compleet Ah, precies. Ja precies. En ik wil ophouden over popcorn. Ik heb zo. Te... Ja, nee. Goed, dat om is... er nog, even... nog even over te hebben. 24 uur niet slapen 24 uur niet eten. Dat is het idee. We zijn vanaf uh, 1 uur smiddags al bezig. Dat betekent dat we toch al over 6 minuutjes 13 uur hebben opzitten. Ja, is... Dan zijn we al over de helft hè? Dan zijn we dus over de helft Ja. Nou, dus yeah. dat, dat is toch iets waar we toch op kunnen zijn. Zeker. Nee wacht, uh, is, we zijn over 12 uur. We zijn op de helft. Op Oké. Okay, ja, ja. dat is goed. ook goed. Ik bedoel, Over 7 over minuten, minuten zijn we dan weer over de helft natuurlijk. Ja, goed. zo kan je het ook bekijken. Zo kunnen we het ook bekijken. En zo bekijken we het ook. We bekijken het alleen maar positief. Want ja, uh, leuker kunnen we die maken. Wel. Wel makkelijker, wat de belastingdienst dan altijd zegt. Dus uh, nou ja, dat doen we dan maar. Hè? Mm -hmm. Maar wat goede muziek helpt ons ook altijd verder. Zeker. Zo dus ook van lange frans.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 Too in the, the end of the, with why, why to the, end of the with Welcome to Satropay!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 Welkom de saint ja. Nou goed, uh, die welkom te zetten bij Die saint uh, Timothy en Kleine en daarvoor nog langer van en Baas B met het land van en uh, ja, ja. David. Ja, ja, ja Wie jongen. vind jij nou eigenlijk beter? Uh, lange Frans of baas B? Nou Bas B is al mij gestopt, maar ik vind Lange Frans sowieso toch wel beter. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ik ook. Jij ook. Ja, dus ja we zijn er met elkaar eens. Dus dat is mooi, ja. dat is mooi, dat is mooi hij was gewoon een vraag tussendoor ah, even, even een tussendoortje Ach, precies toe. oh nee oh een tussendoortje ah. oh nee uh, nee oh. we beginnen weer over eten ja het is dus 24 uur en niet eten en niet slapen we zijn al vanaf 1 uur bezig dus dat betekent dat we tot nu toe uh... oh we zijn pas 11 uur bezig dat we oh ik ja we, wij, nog wa hard. wij waren al uitgaan Toen was het 13 uur toen waren het 12 uur de, ik, straks zitten we nog op 2 uur maar uh nee maar we zijn al 11 uur bezig en 11 uur zijn we al niet aan het eten ja uh, nou, niet aan het slapen zoals je hoort dus uh, nou, ik denk dat de, de nacht wordt toch wat zwaarste ja dat denk ik ook ja, ja, ja. dus uh, ja ik wens ons veel sterker van in de nacht en uh, nou ja wij gaan er sowieso uh, wat, uh, wat, wat, wat moois proberen van te maken we daar nog even tot 12 door. En dan hebben we onze volgende die uur erop zitten. We hebben dus van 1 tot 4 geduid. Van 5 tot 8. En dan van 9 tot 12. Dan hebben we mooi 9 uur deze dag geduid. Nou dat vind ik toch wel, vind ik toch wel veel hoor. 9 uur. Ja zeker. En we hebben we even 3 uurtjes uh, pauze gehad in totaal. En dan uh, ja, vannacht uh, moeten we ons op een of andere manier even vermaken. En dan s ochtends vroeg zijn we er weer bij voor je. En uh, dan duiden we morgen ook nog uh, na zo'n zo 5 uur. Dus uh, dan hebben we in totaal hebben we er 14 uur op zitten. En uh, ik denk, uh, dan, ga, dan ga ik gelijk pitten. Uh, ja, ik ook. Uh, ja, waar ga je pitten dan? Hier. Nee, dan ga ik. Hier. Ik dacht wel, ja, ik ga gelijk hier pitten. Ik uh, stap gelijk met in en ik zeg, uh, Goedenavond jongens, doei. <laughs> Want uh, dan ben ik denk ik echt gebroken. Want ik heb nu allemaal, ik krijg nu al een beetje van die, van die, van die, ja, ingevallen oogjes. Ja, ik ook. Jij ook. Goed. Nou, uh, ik moet trouwens even een, uh, een tacken. Dus even kijk even mee dat je het even eerlijk, uh, okay, wat... eerlijk ziet ja. verlopen. Pak maar, en dan pak oh, ik, even. Mag, ik mag even. Oh, nee, nee, jij moet die, die vasthouden. Oh, Je moet die vasthouden, moet die vasthouden. Okay. Zo. Uh, even kijken, wat, uh, wat staat er op? Je kan hier van de grond likken en dan mag jij bewijzen. Succes, ik moet dus... Uh, nou, een likje van de grond. Nou, ik vind na, na een hele waterplas door mijn collega Stefan. vind ik dat hartstikke uh, meevallen? Ja. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Uh, jij mag even live verslag... Uh, Nou, oké. Okay. Nog... Hij, hij, hij gaat nu op de grond uh, zitten. Je zien, ja. ja, kan je dan nou even omdraaien? Ja, precies. Dus dat, dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, is goed. Ja. Nee dat, nee, dat is goed. En hij heeft het gedaan, jongens. Hij heeft het gedaan. Nou. En op zijn plaats nou, houden. Uh, dat was eh Dat was makkelijk toch? Jij mag de volgende doen Oké okay. ja, Voor Jusseren Nou die, die doen we niet, die doen nee? we niet, want, nee dit Ik bedoel, dat heeft zo weinig effect op jou Nou nou, daarom juist kun je maar. kunnen uh, er niks niks op meer? Okay, dat is een nou. beetje zonde En hij heeft een Goed Ja? Lik een plasje water van de grond af, let op er mag geen water meer liggen dus, oh, je moet hetzelfde doen als mijn collega. Ja, nou, als en, onze collega trouwens, hè. Ja, onze. En, uh, nou ja, om het uh, ceremonieel te houden, ga ik het ook nog eens op dezelfde plek doen. Ja, nee, dat is, uh, is goed. Dus, uh, nee, doe nog dus Oké. Okay. Uh, nou, is dus dat niet een beetje veel? Stefan niet had veel minder. Nee, dit is veel, Stefan. Nou, oké okay dan. Nou, uh... Ja, ja, ga, ga maar. Ga ja, ervoor. Uh, je collega Stefan heeft het net al gedaan, dus, uh, het is, het, het is wel echt een plas mensen, dus niet voor iedereen denkt, oh een klein beetje water. Het is echt een plas en uh, nou, het, het zal wel even duren, want het is echt, uh, Mick moet echt nou ja, zijn leven ervoor geven ongeveer. Dus uh, hij is helemaal aan het slurp, mm. ik hoor het geslurp hoor ik hier zelfs. Dus uh, nou ja, goed, daar gaan we even van genieten, ik denk dat het nog wel even duurt. Dus uh, nou, ik zou zeggen neem de tijd, je hebt alle tijd. Want uh, we gaan wel. De... <laughs> ik, ik ik hoor echt, ik ik hoor hem helemaal slurpen maar ja goed dat is misschien ook wel de enige manier om het uh, om het ik hoor je echt de kaart gesleurd rustig met rustig uh, goed hij ja, geniet ervan jongens. het is best anders Een kill for a broken heart It's not physical. Can't go no further down. Nou nee, ja, hij is in Belg, maar hij kan goed zingen. Ja zeker. Daar noemal ben ik ik het, het helemaal mee eens. Normaal heb ik het niet zo op Belgen, maar.. <laughs> nee, natuurlijk niet. Belgisch is cool. Hey, België. België. Go. Goed. Klinkt ja, heel ja. overtuigend. Ja, dank u. Dank u dank u doe ik het voor. Um, de, de, ja, we hebben weer een nieuwe poka staan. Dux is op dit moment legaal in Nederland. En moet dat illegaal worden of niet? Zeg maar. Ja, nou, ik uh, denk, ik vind zelf. Illegaal? Ik dat het illegaal het, moet worden? Dat het illegaal moet worden, nou Wacht even hoor ja, nou. Legt het spel heel veel aan de kant en, en Ja ik zit even te denken Want als het illegaal wordt hè, okay, Dan wordt er weer misdrijf omgemaakt. Want ze willen het toch hebben Dus dan komt er weer meer uh, misbruik Maar als je het legaal maakt Dan blijven ze maar blowen en alles En dan uh, gaat het ook niet goed ben ben dus uh, dat vind ik een moeilijke, moeilijke pool eigenlijk Ja, maar ja, ja, je moet kiezen Dan denk ik toch dat ik kies voor legaal Want ik bedoel, als je er zelf kiest en uh, je overlijdt eraan, dan is het toch je eigen schuld Ja, nee, ik ben En als het kijk, als het illegaal wordt Ik bedoel, dan kunnen er ook onschuldige mensen een rol nou, in kunnen spelen Nou ja, ik, ik ben het helemaal met je eens, ik vind dat het ook gewoon legaal blijft Want ik heb zoiets, als je het illegaal gaat krijg je een beetje de Amerikaanse zien ja, Dat er echt in wordt gedeeld en dat de mensen elkaar gaan doodschieten om een paar dingetjes en ik vind dat als je nu gewoon om de hoek kan lopen en wat kan kopen is het goed. Ja. En ik bedoelde ergens zijn, aangescherpt is niet meer dicht bij school daar ben ik hartstikke tevreden mee. Ja, zeker. Maar dat uh, ik wil niet een soort van underground, uh, ja vooral in Amsterdam natuurlijk, dat straks uh, dat straks je gewoon wordt doodgeschoten omdat je wat in je hand hebt. Ja, en dat schijnt dan gewoon uh, een zakje.. Uh, uh, uh, ik ga niet. Ja, snoep. Spijt me, ja. Zou ik snoep te zijn. En dan denken we dat het wiet is en dan wordt je ja, ja, nee. nee ik vind het... En dan krijg je ook echt van die van die ducks bendes waar je echt op ja, Dux uit bent. Ik bedoel, het is nu wel... Net klaar. zoals een GTA is dat dan, hè? Je bent nu GTA aan het spelen, maar... Ja, um, nee, dat weet ik. Je, ja, je tagt uh, gelijk de, de de link van... Uh, ja, ja, dat speel ik, dus dat, daar is het ook. Maar hoezo, ja, je inderdaad. hebt je hebt nu nog geen opdracht moeten doen voor Dux, toch? Ja, uh, jawel. Vertel, vertel, vertel. Nou, ik, verdel, ik moest een... Uh, uh, een vriend van mij, die... Uh, die probeerde graag drugs te krijgen maar dat lukte hem niet dus toen kon hij naar mij toe en zei hij ik kan geen graag drugs van hem krijgen dus schiet jij hun even, even allemaal neer dus uh, zo ging dat ze dus moesten doodschieten omdat ze geen gratis stuk zijn gaven ja inderdaad ja dat is ook een manier natuurlijk Ja, en uh, <laughs> uh, ja je speelt trouwens GTA San Andreas hè? ja en wat vind je van het spel op zichzelf? nou ik vind het een leuk spel ik vind alleen de graphics jammer Ik vind het. Ik bedoel, het is een verder versie naar GTA: Vice City, maar Vice uh, City nog beter graphics hebben dan deze. Ja, nou daar ben ik daar ben ik het helemaal mee. Eens. Zijn we veel graphicsen. Nee, ja, net, net ook al. Het begint steeds meer te worden. Uh, yeah. We moeten steeds we moeten nu even een hele uh, moeilijke pole in gooien. Yeah. Want, uh, nu, nu begint eng te worden. Ja, inderdaad. Joven is en Kaylees. Yeah. Better of alone en daarvoor de Calvin Harris en Kellys. ja, dat bounce, Ja, yeah, ik bounce. Ik wacht nu op... Uh, ja, ja, zeker. Vol Volgens mij ben je echt... Be ben je het een beetje zak, jongen? Ja, een beetje wel. Even om de, om de status door te nemen. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel honger heb je? Uh, zo, uh, uh, denk... 7. Even. Dus het valt op zich mee. Het is Ja, klaar. het valt nog mee. Het is nog, draaglijk. nog wel. Uh, moeheid schaal van 1 tot 10? Uh, 9. En 9, dus dat is wel erg. En bij de 10 val je dan ook gelijk uh, in slaap? Uh, waarschijnlijk wel, maar.. Uh... Ja, dat, dat is het heel erg zelfs. Nou mijn uh, eetschaal uh, ligt nou op 5. Ik uh, kan. Ik heb, ik heb op dit moment niet heel erg honger, maar ik heb het idee dat ik straks. Uh, dat heb ik soms wel eens, weet je wel, dan heb ik uh, even heb ik heel erg honger. En dan is het allemaal opeens weer weg. Maar ik ben bang dat ik straks weer zo'n uh, ja, inval krijg. Dat ik weer ontzettend honger heb. Dus uh, en, en moeheid. Ja, Ik ben niet echt moe, maar ik krijg een beetje pijn aan mijn ogen. Van het naar het beeldscherm kijken. Uh, ja, want dat ik kan de, het ook ik wel zijn. Ik natuurlijk meer beeldschermen voor me staan in de studio. Dus dan zit ik de hele te kijken. En op een gegeven moment krijg ik helemaal vierkante ogen ervan. Dus uh, ja. Maar voor de rest, Denk je dat je het vol gaat houden? Tuurlijk. Als je, als je nu kijkt ik zeggen naar nu de stand van zaken. Denk je dat je het vol gaat houden? Ik denk het wel. Je denkt het wel? En ik ga het sowieso ook proberen. Ik, ja. Hè. En uh, ik ga die... gewoon uh, mijn best doen ervoor. Precies. En, uh... Nee, dat staat vast. We gaan het sowieso proberen. En onze uiterste best doen. En uh, ja, we gaan verder met de brand -nieuwe. De brand oké. Okay. Uh, de brand nieuw, ja. Hij is uh, IJs van Chairlord. En het, ja, het is ontdekt uh, in Engeland, dus in, in een want mm -hmm. wel het Verenigd Koninkrijk en uh, met X Factor. Oké, okay. maar uh, jij hebt ook een paar Starfiks dus die Ze zangen songwriter en rapper. Ja. Haar genres zijn hip hop, urban pop en popmuziek en ze is pas uh, een jaar actief in de zangwereld. Ja. En ze is geboren op 28 juni 1993. Uh, dus dan is ze nu 18 jaar en ze woont in het Verenigd Koninkrijk. Ah, dat vind ik nog best wel jong en, eigenlijk voor. Uh... Uh, ja, ik vind het inderdaad uh, ja jong uh, als je al zo groot bent. Alleen, ze heeft soms zeggen haar nieuwe nummer, wat wij ook hebben gekozen als de brand nieuw, is Swagger Jagger. Alleen, uh, je kan op YouTube kan je kiezen of je het een leuk nummer vindt of niet. En om je even een indruk te geven, 104.941 uh, mensen, die hebben gezegd, ja die vind ik leuk. Maar 145.647 mensen, die vinden het niet leuk. Dus, dus een meerderheid die zegt, ja ik vind hem niet leuk. Een meerderheid? Een meerderheid vindt hem niet leuk. Ja, een meerderheid vindt het uh, vindt het niet leuk. Oké. Okay. Nou, vind je geen goed nummer. Maar wat vind jij ervan? Uh, nou, ik... ik ik laat het nog een keer horen en dan geef jij even je mening. dat doe ik should get some of your own. Count the money, get your game up. Get your, game up. Get your, get your game up. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar, want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.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 Het is uh, Pardoes. Is, uh, is die nou van Disney? Nee, ja, Pardoes is inderdaad van de Efteling. Okay. Ik dat even met Disney en uh, de Efteling. Nee, Pardoes is inderdaad van de Efteling. Met die andere gasten, hoe heet hij ook weer? Pardouze en... Uh, ja, die gozer. Ja, geen idee. Het, uh, de, de man van Pardoes. Um, ja, Efteling, laatst nog naartoe geweest? Jij? Nee, ik uh, niet. Uh, ben je wel eens in de Efteling geweest? Ja. Hoe oud was je ja, ja, ja. Vijf, vijf of zo. Vijf, dat is alweer een tijdje geleden dus. Ja zeker. Dus um, Ja, ik ben wel weer laatst aan de Efteling geweest. En uh, het is nog steeds super leuk. er is ah, nu mooi. ook zo'n zo nieuwe show. En um, Zo'n, uh, met al met van die paarden, weet je wel, een hele vette show. En uh, natuurlijk al die nieuwe attracties. Dus. Ja, je moet er nog een keer binnenkort naartoe. Ja? Oké okay, ja, nee, uh, is goed. Ja, en trouwens, uh, hiervoor, uh, hiervoor voor de. Gersse Pardoel, ik wil bijna Pardoes zeggen, maar uh, daarvoor. Jij lord met Zwarte Jack en wat vond je er nou van? Want er waren heel veel ik? negatieve nou, reacties nou, op YouTube van. Ik vind hem zelf wel goed eigenlijk. Ja, je hebt er niks op tegen. Je vond het een goed nummer. Ja. Nou, dan deel je niet met heel veel mensen je mening blijkbaar, hè? Nee. Ik vind het wel jammer, want persoonlijk vind ik het ook een goed nummer. Zit nou in de... kijk, het is, ik vind het niet echt super supergoed. Nee, het zou ook nou, niet, nou, nog ik vind, niet. Ik een vind nummer hem. Uh, worden. Ja, nee, dat maar ik vind hem wel gewoon goed ik vind hem ook inderdaad goed dus uh... ik, bedoel, ik zou hem niet, zeg maar niet als slecht uh... aanvinken nee dat zou ik niet ik, ik weet ook niet waar al die negatieve reacties uh, vandaan komen ik heb, uh, ik heb geen idee hè? maar ja, goed uh, ik bedoel uh, wij kunnen ook niet voor die hoeveel uh, zijn 134.000 mensen gaan stemmen dat zij het niet leuk vinden nee dat is waar Dus. Uh... Nou ja, moet ze maar lekker zelf weten. Maar wij daaren lekker gewoon. En dat uh, zorg we weer voor, voor wat inkomsten in het laadje van Lloyd Want elke keer dat wij, de, dat wij hem daaien krijgt zij weer lekker geld binnen. Dus uh, joh die is gewoon blij met ons. En uh, ja, voor deze denk ik ook van, ah uh, boeibaar ik ook weinig. Als het geld maar binnenkomt. Ja, dat snap ik. Want ik denk dat als uh, de meeste artiesten het uh, voor een hongerloonje zouden moeten doen, het er nog heel weinig artiesten worden. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat denk ik niet, dat weet ik wel bijna zeker, behalve een paar die het echt om het artiest zijn doen en niet uh, om de roem en de en, uh, welke dan bijvoorbeeld? Uh, ik denk Lady Gaga. Lady Gaga doet het echt voor... Uh... En uh, Beyoncé in de begintijd, maar die zijn nu dan ook wel gestopt zijn. En uh, ja, eigenlijk de, bijna alle grote artiesten zouden ondertussen wel gestopt zijn, maar in het begin uh, zouden ze het niet hebben gedaan. golf ik zo maar ze zit natuurlijk ook op buik, bijvoorbeeld van die rappers, ja, ja. jouw jouw soort, waar jij waar jij zo verliefd op bent, die dat zijn allemaal van die uh, van die van die geldjakkers. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet je. Nou, ja, blij dat je op de hoogte bent, joh. Uh, nou, dit is uh, is dit nummer op jouw buik geschreven? Of sexy uh, en nou het? Nee, hij is niet op mijn buik geschreven. Nou, maar op, ik vind ja. ik vind hem wel goed. Oké, okay. en dan uh, is dit. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah This is how I roll, animal print pants out control It's Red Food with the big ass frog, and like Bruce Lee I got the clout, yeah Girl look at that body, girl look at that body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 Do the wiggle man. I do the wiggle man. Yeah I'm sexy and I know it. Hey! Yeah! Girl look at that body. Girl, look at Yeah! Yeah! look at Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Look at that body Look at that body Look at that body I work out I'm sexy and I know it Shadow. shadow, wanna jump up in my Lamborghini Gallardo, maybe go to my place and just kick it like Tabo and possibly you you're over, look back and watch me smack that I'm ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe robe intact now. I feel it's on and crack now. Who I see it's all at back now. I'ma call them then I put the mat down. Money, no problem. Pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo Maybe go to my place and just kick it like Tabo. Smack that, all on the floor Smack that, give me some moves Smack that, till you get so smack that, oh Smack that, all on the floor Smack that, give me some moves Smack that, till you get so smack that, oh Oh, looks like another club banger They better hang on when they throw this thing on Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit, you can bank on it Kitty cat claws The way she climbs up and down in poles Lookin' like one of them pretty cat dolls. Tryin' to hold my woody back through my drawers Steps off stage, didn't think I saw Creeps up behind me and she's like, yeah I'm like, I know, let's cut to the chase No time to waste back to my place Rush from the club to the crib's like a Malloway I'm more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gathers game In fact, he's the one singin' the song that's playing. Hey, girl! I feel you creepin', I can see you Shadow. Shadow, Wanna jump up in my Lamborghini Galado Maybe go to my place and just kick it like Tybo, like Tybo. Impossibly then you're over Look Ooh, back yeah. and watch me smack down Them rollin', women just holdin' big booty rollin'. Soon I be all in them and throwin' D hittin' no less than three. Blockwell style like we. Girl, I can tell you want me 'cause lately I feel you creepin'. I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick. SmackDad, Eiken die samen met MM. Is toch je favoriet artiest, MM? Of uh, wie, is, wie is eigenlijk je favoriet? Uh, nou, MM vind ik toch wel heel goed. MM vind je toch wel heel goed? Oké. Oké, oké, Mooi, mooi, mooi, mooi. Uh, alleen ik heb het idee, uh, MM die slaat altijd uh, tekst uit als oh kom maar met z'n allen. Ik uh, sla je allemaal weer in elkaar. Maar volgens mij uh, heeft, is die niet nee, echt sterk. Nee, uh, uh, ook niet, nee. Volgens mij is die, die echt hartstikke slap en uh, hij heeft ook echt 30. Op Brede bodyguards om zich heen om uh, zich een beetje te handelen. Nou, of Want, hij heel slap is, uh, weet ik niet, maar.. Uh... Nou volgens mij is hij niet sterk. Nee, dat niet. Ik bedoel, hij ziet er ook niet sterk uit. Als je hem, voor het was niet MM en hij zou in de kroeg zitten en hij zou natuurlijk teksten uitslaan, dan denk je dat hij minstens door 10 mensen in elkaar wordt gerost. Ja. Ja. Ja dat is wel waar. Ja, ja, ja, ja, dat gaan we dan maar vanuit hè. Nog 15 minuutjes en hebben het uh, ja, er voor vandaag op zitten. En dan gaan we morgen, uh, morgen vroeg gaan we verder. Dus, uh, ja, heeft hij een cheat opgezocht? Is het een uh, oranje lucht 19? Ja, maar uh, je moet naar 22 uur hè? Ja, weet ik. Nee, wacht, het is altijd 0, 0, 0, 0, 0. Die moet je hebben. X, J, W, S, N, A, J. Ja, ja die moet je hebben. Ja, we zullen even cheatsen bespreken hoor. Ja. Want ja, dat uh, moet ook gebeuren jongens. Moet ook, ja daar is een pen en daar is ook nog een blaadje joh. Het, het is hier allemaal mogelijk. X... X. Ja. Uh, heb je toevallig ook GTA San Andreas? Dit is je cheat om, uh, om je op 0, -0, -0, -0, -0, -0, -0, 0 te laten staan. Jee. Zoals wel om, uh, om 1 uur. Of 12 uur, hoe je het ook kan noemen. Mag het maar allemaal. Goed, daar gaan we gaan verder met de volgende nummer. En een uh, van onze laatste. En ik be begin echt moeten worden. Oh, En uh, het oorspronkelijke nummer van LMFO. Maar dat was echt een heel saai en traag En dat was echt Tinkle Day. Play-off, soms zeggen een soort van jazzversie En Chucky heeft dat toen samen gedaan toen is dus een hartstikke grote hit geworden samen met LMFO. En LMFO heeft uh, Aan Chucky veel te danken, want eigenlijk ook Een groot deel van hun carrière Want daarmee werd LMFO uh, bekend En uh, konden ze wel beginnen en moet je nagaan Waar ze nu allemaal zijn, toch? Heel goed gedaan Um, ja, even kijken jongens. Uh, ja, ja, ja, ja. Dus, Oi. Oh, uh, wie, wie moet er nu in doen? Ja, ik wacht. Zullen we er allebei in doen? Ik wil doe gewoon voor de gezelligheid. Ik pak er één uit. Pa. En uh, nou ja, pak er een uit. Zo, nou pak je microfoon er even bij. En uh, deze even voor wat je jij mag eerst. Laat het teamgenoot een uh, stuk tape op je gezicht plakken, dan heb je de keuze of je hem er 24 uur moet laten zitten of je teamgenoot drukken hem er gelijk af. Ja, ik doe een stuk tape uh, gewoon op, uh, op mijn gezicht en je mag het er gelijk weer afdrukken, jongen. Ik heb geluk. Wat heb je? likken een plasje water van de grond af. Maar, zie jij dat mij? Nee, hij uh, hij haalt dus net een uh, lik een plasje water van de grond af en ik, ik denk, nou dat is dus echt niet leuk gewoon. Dat is, dat is echt verschrikkelijk. Maar hij zat, hij vond het echt de leukste lol En hij heeft die kwartier heeft hij lopen slurpen en daarna zegt hij tegen me Eh, uh, dat ik er straks weer, tag? Ja, <laughs> okay, Ben je gek, ze? Nou goed, ik zal het gelijk wel even maken, want uh, anders ja, hebben ja, we het niet binnen job. de tijd Maar je vindt het echt leuk, waarom vind je het nou leuk? Ja, dat ja, weet ik niet zo, het is gewoon een uh, leuke opdracht een Beetje tijdsbedrijf ja. Nou ja, maakt ja, niet uit, mag wel. Oké, oh, oh, oh. ja is, het. Ja, het is wel goed zo oh, okay, ja okay, nou nou eh ik ga beginnen oké unaniem ben ik uh, deze tape of ja, Oh hoeft niet. Hoeft niet. Nee, ja nou, nee, doe maar al. Nou die, uh, die tape die plakt heel erg, dus die, uh, die hebben we ook wel eens even onze voeten gedaan trouwens. Ja, vond, die, het, vond die uh, niet leuk? Oh ja, ik zie je na, doe maar. Ja, nee weet je het zeker. Ja, ja, ik, ik, als jij zo water van de grond aflikt, dan wil ik wel de ergste tape op mijn gezicht hebben. Oké, okay, man. Okay. Uh, hoe gaat ik heb hem zo af. Ja, Ik bied me dus vrijwillig aan om een hele sterke tape op mijn gezicht te hebben. Nou, dit is wel uh, Dat is goed hoor jongens. Echt uh, ballen moet je daar nou weer hebben. Zo, je hem wil hebben. Zo, ja. Het is linkshandig, dus je moet even. Uh, ja. niet natuurlijk ook nog eens. Dit is dubbelzijdig tape trouwens, hè. Dat, uh, je, Ja! Ja. Uh, okay, dat Oké, u... echt enorm. Zo, zo. Ja, zo is goed joh. Goed, nou dan mag jij hem eerst even van mijn gezicht afdrukken. Want dat likken dat uh, vind je toch zo leuk. Dus uh, daar, daar kunnen we altijd tijd voor nemen. Ja, voor ik zou zin. zeggen, ik, uh, ik ben er klaar voor. Uh, je mag nog even wat aandrukken als je wil. Om uh, uh, groot plezier te doen. Uh, en is goed? Ja? Ja? Ja. Ja? Ja. Maar? Ah nee, ik doe maar <laughs> Uh, Oké, okay, ja? Ja, ja. Oh, oh. dat doet echt op je wangpijn gewoon. Het is het midden van je gezicht maakt niet zo uit, maar het, het gaat helemaal over je wangen. Ja, je wangen nou. doet inderdaad het meest pijn, ja. Nou, nou, nou is het toch jouw moment, jongen. Geniet yeah. ervan. Okay, Ga ja. het, uh, likken van de grond, want dat vind je toch zo leuk, hè? Zeker, ja. ja. geniet je echt van, hè? Je vindt ja, het ik echt vind leuk. Het, ik vind het heel leuk, ja. Nou goed, je mag het zo doen, want we gaan eerst even afscheid nemen van ja, de mensen. Ja, uh, We hebben vandaag 9 uur lang geduid. Uh, en we moeten morgenochtend moeten we weer uh, fris en fruitig, uh, zover, zover oh, we dat nog kunnen. Ik weet niet of dat ja, gaat lukken, Zover hoor, we maar... dat nog kunnen, wil ik uh, wel aan toevoegen. Ja, nee, zover dat... we dat nog kunnen, gaan we dat proberen. Morgen zijn we er weer. Uh, ik hoop u morgen weer te spreken en uh, ik heb van genoten man. Ja, ik heb er ook enorm van genoten. En uh, jij ja, gaat nog even je laatste plasje opdenken. Ja, inderdaad. En uh, ja, spreek ik morgen weer, dus uh, tot morgen. Tot morgen jongens. En meisjes.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 First time